10 uur Lot Lewin met het NOS-journaal. In Rusland is ongeveer de helft van de stemmen geteld. Volgens persbureau TAS lijkt het erop dat de zittende president Poetin rond de 75% procent van de stemmen krijgt. In 2012 was dat nog 64%. Procent. Dat hij een vierde termijn zou winnen bij de presidentsverkiezingen was al duidelijk. De vraag is vooral hoe groot de steun is en hoeveel mensen naar het stembureau gaan. Poetin wil een ruim mandaat. Volgens das heeft bijna 64 procent van de 110 miljoen Russische kiezers gestemd.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 In Amerika is een luchtacrobaat van Cirque du Soleil overleden... nadat hij tijdens een optreden was gevallen. Het is niet bekend wat er misging bij de act van de 38-jarige Franse artiest. Hij werkte al 15 jaar bij het circus. De lokale autoriteiten in Florida hebben een onderzoek ingesteld. Vijf jaar geleden overleed ook al een luchtacrobaat van het circus. Haar veiligheidskabel was losgeschoten. Het circus kreeg toen een boete. In Hardingsveld giesendam zijn meerdere dode lammetjes gevonden. De dieren lagen langs de A15 bij een fietspad. Ze zijn waarschijnlijk gedumpt. Een fietser merkte de dieren op en belde de dierenambulance. Die heeft ze weggehaald en probeert uit te zoeken wie de lammetjes daar had neergelegd. Het weer dan nog, het is op de meeste plekken helder. De temperatuur daalt naar min 3 tot min 6 graden. Morgen is het zonnig, de wind neemt iets af en dan wordt het 3 tot 5 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan nu de ANWB-verkeersinformatie. Op de A15 Rotterdam richting Europort staat bij knooppunt Vaanplein en Pernis drie kilometer file door een ongeluk. De vertraging is daar ruim een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. Meesters als Monet, Matisse, Renoir, Degas, Picasso... en de nieuw ontdekte tekening van Van Gogh. Nu te zien in de tentoonstelling A Wonderful Journey in Singelaren.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 Het hele jaar gratis bezorging zelfs op zondag. Wordt nu lid van Select op pol.com. Koop nu Pocon Biogazonmest en win een robotgrasmaaier. Meer weten? Ga naar pocon.nl. Je bestelling zelfs in de avond gratis laten bezorgen. Wordt nu lid van Select op pol.com. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de Vriendenloterij. En maak elke maand weer kans op fantastische prijzen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 Goedenavond, het laatste sportuurtje van dit weekend. En het was een historisch koud weekend. Weer koers werden na 49 jaar verbroken. Motocrosser Jeffrey Herlings reed onder Siberische omstandigheden de Grand Prix in Valkenswaard. Dat zeker niet waar. Ik denk zeker als het waren allemaal Daya fans en, uh, Ik wil ze allemaal bedanken om hier naartoe te komen. Dankjewel, super. Bij de wereldkampioenschappen Short Track in Montreal steeg het kwik enigszins in de hal bij de finales van de relayploegen. Wop, de langs. Kijk, kijk, kijk. Ja, kom maar jongens. Val maar, doe maar. Dat scheelt alweer twee Koreanen. De gevoelstemperaturen bij FC Twente bereiken een koude record... nu de club zelfs naar de laatste plaats in de Eredivisie is gezakt. De sfeer, net als de temperaturen hier, onder het vriespunt... bij alles en iedereen om de club heen. Want je merkt en voelt de frustratie bij de mensen hier in Enschede. Vanuit een aangenaam warme studio praten we er straks verder over... in onze zondagse top 5, met daarin ook aandacht voor. En dat past bij deze kou, schaatsen. Ja, het vuur in Pyeongchang is nu definitief gedoofd. Ook de Paralympische Winterspelen zijn afgesloten. Het werden de succesvolste ooit voor Nederland met in totaal zeven medailles. Na de telefoon vanuit haar woonplaats in Oslo is Mariori van de Bunt. Ze was voor Bibia Mentel, de laatste Nederlandse medaillewinnaar op de Winterspelen. Ze deed aan drie Paralympische Winterspelen mee... en won er op tien medailles in het langlaufen en de biathlon. Goedenavond, Mariori. Goedenavond. Hoe heeft u de goede prestaties van de Nederlanders beleefd? Nou, ja, ja, ik vind het ontzettend mooi dat er nu zoveel, uh, uh, want er zijn, even kijken, vier atleten die nu medailles gehaald hebben. Dat is hartstikke mooi. Ja, heeft u het ook uh, fanatiek gevolgd? Uh, nou, ik moet zeggen dat het vanuit het buitenland vrij lastig is om de Nederlandse televisie te, te volgen. Want alle uitzendingen worden geblokkeerd, zeg maar. Dus je moet van allerlei capriolen uithalen om het te kunnen zien. Maar ik heb wel een paar afleveringen gezien. Ja, Bibia Mentel is natuurlijk de, de ster namens Nederland. Zij wint twee keer goud. Um, ze heeft een, een bizar moeilijke tijd achter de rug. Al jaren eigenlijk. Ja, hoe kijkt u naar haar? Ja, ontzettend knap dat het uh, met, uh, met deze uh, ja, hele korte voorbereiding... weer gelukt is om, uh, om uh, twee gouden medailles te halen. Ja, ja dat zegt iets over de grootheid van deze sportvrouw, hè? Ja, zeker. Ja, ze was al ontzettend... Uh, op heel hoog niveau aan het sporten... voordat ze, voordat ze, ze zeg maar, de, de been kwijtraakten. Dus, dus dat is on, ontzettend mooi... dat ze na zo'n ja, heel, uh, heel gevecht eigenlijk... Om, uh, om de snowboarden op de Paralympische programma te krijgen... dat dat uiteindelijk gelukt is... en dat ze nu uh, inderdaad uh, in totaal... drie gouden medailles heeft gehaald. Heel mooi. Ja. Um, als we even teruggaan naar uh, uw eigen prestaties... dan moeten we uh, richting uh, halverwege de jaren negentig. U vertelde eerder al in NRC dat er veel is veranderd als het gaat om de aandacht voor Paralympiërs. Hoe was dat toen in uw tijd? Uh, nou, vanuit Nederland was er toen nog niet zo heel veel aandacht. Want ik denk dat, uh, dat het toen uh, nog bij de, het entertainment, uh, de gedeelte van, uh, van de media hoorde. En uh, ja, dat, dat, dus alleen toen wat in de krant stond eigenlijk. En, uh, dus wat dat betreft is er heel veel veranderd. Ja. Was, was er überhaupt maar. een verslaggever bij eigenlijk? Vanuit Nederland? Ja, we, ja vanuit uh, Nederland. We hadden een uh, verslaggever van de Telegraaf, was mee. Oké. Okay. In, uh, in, in, in, in, in 1994, ja. Ja, en waar uh, werden de prestaties teruggelezen? Was dat in het sportkatern of nee, meer gewoon ergens, in het algemene katern? in, in, in, in uh, uh, Ja, wat, uh, wat is er allemaal te doen dit weekend of zoiets? Uh, in die, uh, ja, in die ja. sectie. Ja. Bijna, bijna een soort agenda-rubriekje. Ja. ja hebt uh, nou, u zelf ja. al uw medailles gewonnen met biathlon en langlaufen? Hebt u enig idee waarom er op die onderdelen geen Nederlanders actief zijn? Uh, nou, als je nu kijkt, de medailles zijn gehaald met snowboarden en met uh, alpine skiën. En daar uh, zijn uh, ontzettend veel mensen uh, actief. Nou ja, Bibian is zelf heel actief geweest om, om natuurlijk jeugd te. Uh, ja, de, zeg maar. De, pro aan de gang te krijgen met het snowboarden. En met het alpineskiën weet ik dat er, dat er al heel lang uh, veel mensen actief zijn om kinderen met een, uh, met een beperking en ook trouwens natuurlijk uh, als uh, volwassenen een beperking krijgen om ze toch uh, proberen te, te laten alpineskiën. En het is hartstikke mooi dat er nu al zoveel uh, sporters zo succesvol zijn dat ze medailles hebben gehaald op te de, op de spelen. Maar het langlaufen en het biathlon heeft in Nederland... Ja, er zijn niet zoveel mensen die, die, die dat doen. En uh, uh, dus, dus dan is het ook moeilijker natuurlijk om, uh, om daar uh, mensen voor gemotiveerd te krijgen. Om mensen te krijgen die, de, die, uh, die dat willen gaan doen. Dat is jammer. Ja, ik, ik begrijp het. Wat, wat heeft u overigens een, een naar Oslo gebracht? Ooit? Eh... Uh... Ooit. Ja, het is nu al de derde keer dat ik in Noorwegen woon. De eerste keer was het voor mijn uh, eigen sportcarrière eigenlijk. Omdat toen uh, kon ik hier werken en tegelijkertijd ook beter, uh, beter trainen. En de tweede keer en de derde keer is het vanwege het uh, werk van mijn man. Nou, en, en nog steeds zelf actief tot slot als, uh, als sporter? Ja, nou, ik heb vandaag twee keer op de vies gestaan. Ja. Vanochtend eerst uh, een uh, lekker uh, gelanglaafd met mijn man... en vanmiddag nog met de kinderen hier op, op het fjord zelfs. Dus op het, uh, op het uh, fjord in Oslo kunnen we nu ook uh, langlaufen. Maar... En, en uh, ik mag hopen, dat het zou mooi zijn als het wel zo is... maar dat u uh, toch absoluut niet meer kan concurreren met uh, de sporters... die nu tegenwoordig deelnemen aan de Paralympics. Eh... Uh... Ik, ik, zou, ik zou het niet weten, maar ik denk dat nou, ik schiet nog best wel lekker door hoor. Dus, ja, u uh, schiet nog wel door, maar ik wil meer zeggen van het niveau is natuurlijk ook uh, hard doorgestegen. En uh, ja, u hebt geen topsportcarrière meer. Nee, nee dat niet. Nee, ik werk fulltime. Dus dan uh, uh, kan ik, uh, uh, het uh, wordt allemaal een beetje lastig om het dan op zo'n hoog niveau te kunnen gaan doen, ja. Precies, precies. Nou, fijn dat we u even konden spreken. En um, nou ja, de, de Paralympics zitten erop, op naar uh, Peking over vier jaar. Maar van der Bun, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Ja, na vier verloren uit de wels op een rij weet Feyenoord weer wat winnen is op vreemde bodem. Het leek heel makkelijk te gaan vanmiddag bij Pek Zwolle. Feyenoord kwam met 3-0 voor, kwam 4-1 voor... maar zag Zwolle in de slotfase terugkomen tot 4-3. De Rotterdammers hielden stand en wonnen dus. Man van de wedstrijd werd Robin van Persie, hij scoorde twee keer. Ja, dat is een tijdje geleden. Leuk. Extra leuk natuurlijk, omdat we uh, uh, uiteindelijk ook uh, die goals nodig hadden voor de winst. Dat maakt het extra leuk. Uh, we kwamen goed voor, denk ik, op uh, 3-0. Dan denk je dat het wel gespeeld is. Maar dat was het vandaag niet. Uh, dus toen, uh, toen moesten we nog flink aan de bak om die drie puntjes binnen te houden. Ja. Jij kon niet langer door? Nee, ik, uh, ik had last van mijn kuit. Dat was uh, een beetje uh, richting het einde van de eerste helft. Uh, kwam dat er langzaam in. En dat werd steeds uh, pijnlijker. Hè? Dus dan uh, is het denk ik wel slim. Ik, ik, ik heb het nog wel geprobeerd in de tweede helft. Maar dan is het wel slim om de juiste keuze te maken. En geen risico meer te nemen met het oog op de rest van het seizoen. Hoe prettig is die rol van jou als schaduwspits? Als je dat zo een beetje herbeleeft uit die eerste helft. Ja, ik vind het heel leuk. Ik heb het goed naar mijn zin op die plek. Uh, je moet ook wat verdedigend werk ja, natuurlijk verrichten. Zeker weten. En je moet goed opletten. Kijk, als, als spits is het in die zin uh, tactisch gezien... hoef je niet heel veel te doen. Als, als spits weet je wel... je, ja, je moet een beetje je soort van zones moet je pakken. Uh, uh, maar als tien moet je, moet je de man overgeven aan elkaar. Je moet goed opletten waar... Ja, waar, je, waar, je, waar je tegenstanders staan, waar je eigen, eigen teamgenoten staan. Uh, dus je moet een soort constant die concentratie opbrengen. Uh, elk moment kan, ja, kan daarin cruciaal zijn. En dat is een ander spel, dat is echt een, iets meer een denkspel als Pits... Dus ik kan me uit een ver verleden wel herinneren dat jij wel ambities had voor die plek. Ja, maar ik heb in mijn jeugdjaren vanaf de, nou, wat is het, de eetjes... Uh, tot en met uh, het eerste heb ik daar altijd gestaan. Over het algemeen. Maar af en toe fases ook linkshalve en linksbuiten en rechtsbuiten. Maar over het algemeen stond ik op tien. Uh, toen ben ik doorgebroken als linksbuiten. heb ik ook weer fases op tien gestaan. Bij Arsenal was dat toen ook zo. En na een aantal jaren Arsenal ben ik, uh, ja, ben ik toch de spits ingegaan. Dat was toen ook nieuw voor mij. En dit is nu ook weer eigenlijk een soort uh, nieuw... In, in die zin uh, dat het ja, lang geleden is voor mij. En uh, het, is, uh, het is een nieuwe uitdaging ook voor mij. En uh, uh, tot op heden ben ik wel blij hoe het gaat. Ja, mooi is dat. Een voetballer op leeftijd die het heeft over een uitdaging... dat betekent de liefhebber. Hier bij mij in de studio data-analyst Jan Bavink. Jan, uh, ja. we horen van Persie zeggen dat het lang geleden is dat hij twee keer scoorde... Wij hadden geen zin om het op te zoeken. Jij weet dat gewoon. Zeker weet ik dat gewoon. 22 mei 2017. Namens Fener Batje op bezoek bij Genscher Birlili. Dan hoop ik dat ik het goed heb uitgesproken. Toen maakte hij er twee. Uh, een, een voor mij in, meer interessante vraag is... hoe effectief is Robin van Persie? Ja, uh, bizar effectief. Hij schoot dit seizoen vijf keer op doel in alle competities. Dus met de beker, beker erbij. En hij scoorde ook vijf keer. Dus als een schoot tussen de palen leverde ook gelijk een doelpunt op. Ja, dat zijn echt bizarre cijfers uh, voor in de Eredivisie. Ja, dat begrijp ik. En, en hoeveel minuten heeft hij daarvoor nodig gehad? Nou, Hij speelde 360 minuten tot nu toe in de shirts van Feyenoord. Dus elke 72 minuten maakt hij een doelpunt. Nou, als je dat bijvoorbeeld afzet tegen spits als Huntelaar, De Jong en Jurgensen, doet hij het echt een stuk beter. Huntelaar komt nog het meest in de buurt met 156 minuten per doelpunt. Maar ja, hij loopt dus op dit moment ver voor. Natuurlijk, hij heeft minder minuten gespeeld. Dus de vergelijking is misschien heel ja. Maar uh, dit zijn, uh, wat ik al zei, bizarre cijfers. En wat zegt dat over het resultaat dat Feyenoord haalt op het moment dat hij scoort? Ja, dan winnen ze wel vaak, dus dat, dat is goed. Uh, maar ja, hij speelt niet alles, uh, komt soms ook uh, later in de wedstrijd... dus dan is het resultaat ook altijd bepaald. Natuurlijk, eerste wedstrijd tegen Utrecht, uh, dat hij speelde wonnen ze niet. Tegen VV wonnen ze niet, maar verder doen, doen ze het goed als Van Persie scoort. We hoorden eerder de lezing dus van Robin Van Persie zelf... nu die van Pek doelman Diederik Boer. Hij ging in de fout bij de 3-0 van Karim El Amadi. Ja, dat was een gekke wedstrijd. Dat was wel een spektakel. Ja, ik denk uh, uiteindelijk de neutrale toeschouwer uh, de winnaar is, ja. Even de doelpunt, je zegt zelf een ketser. Uh, er zat een curve aan, maar inderdaad, zo'n zo bal moet je hebben. Tuurlijk, ja. Dat is wel simpel. Uh, curve of geen curve, zo'n bal moet je gewoon pakken als keeper zijn. En... Wat is er gebeurd met jullie van de week? Jullie hebben gesproken maandag. Um, dit, dit was wel een beetje weer het, het, het pack van 2017. Ja, bij Vlaag is het zeker, ja. ja. Ik vind dat dat nog, uh, nog niet uh, helemaal is, hoor. Want het pack van 2017 was heel stabiel. En, uh, maar het voetbal... Het voetbal zit er ook nog wel in. Alleen... Uh, uh, ja, we maken gewoon te veel persoonlijke fout. En uh, nu, nu was ik erbij betrokken. En uh, vorige week was het weer die. En dan weer die. Het is elke week bijna iemand. Die, uh, waardoor je eigenlijk een wedstrijd uh, verliest. En, uh, nou ja, kijk... Uh, we krijgen nu een, een, een break. En, uh, en daarna... Uh, kregen we een aantal tegenstanders. Ja, met alle aspecten. Ja, die, die moet je gewoon winnen. En uh, wil je aanspraak maken op die play-offs... En, uh, ja, uh, we zijn blij in ieder geval dat het voetbal vandaag weer, bij Vlagen weer goed was. Alleen nu moeten we zorgen dat we, dat we die fouten eruit krijgen... en dat we weer stabieler worden, net zoals in 2017. Succes daarbij. Nou, dat gaan we lukken. Dat was Pek Doelman, Diederik Boer. Jan Baving, dank voor nu. We spreken jou straks weer over Sparta tegen Ajax. Pek blijft na de nederlaag overigens zevende. Feyenoord neemt door de drie punten van vandaag de vierde plaats over van FC Utrecht. We gaan het zo meteen hebben over het wereldbeker schaatsen. En dan gaan we ook beginnen met onze top 5. Na nou, the Handsome Poets and Make It Better. Wild people change. Handsome poets make it better. We gaan beginnen met onze top 5. En voor het laatst dit seizoen daarin aandacht voor het schaatsen. Nummer 5. Kijk eens. Pedersen. Verslaat hij Juskov. En helpt hij Laurens aan de Grand World Cup. Dat doet hij. Yeah, ja, feels pretty good. I'll buy the drinks tonight. Pedersen wordt de nummer 1 hier in Minsk verslaat. De topfavoriet. Dennis Juskov. Die wordt tweede. En met die tweede plaats heeft hij net te weinig punten om Laurensen van de Grand World Cup af te houden. Ja, celebrate a little bit tonight. En one extra drink for pay, zijn there. Ja, I'll Ja, het schaatsseizoen zit er nu echt op. Dit weekend was de afsluiting bij de wereldbekerfinale in Minsk. Daar waren nog wel wat prijsjes te verdelen. En een hoofdprijs, die van de Grand World Cup... zeg maar het klassement over alle individuele afstanden. En die prijs ging naar de Noor-Havart-Lorensen. Dat onderstreept maar weer eens... dat het Noorse schaatsen weer helemaal terug is aan de top. Bjarno Rutje, goedenavond. Goedenavond. Is dat ook jouw conclusie van uh, dit afgelopen seizoen? De Nooren doen weer volle bak mee? Uh, nou, ik denk wel dat je dat kunt zeggen, ja. Uh, ze hebben natuurlijk al uh, niet, uh, niet alleen het afgelopen paar maanden goed geschaadst, maar dat begon eigenlijk al in, uh, in de, bij, de, bij de, een van de eerste World Cups in Stavanger. In november. Ja. En uh, ja... Toen, toen was wel echt wel duidelijk dat we uh, heel veel rekening met hun moesten houden, ja. Nu ben jij half Noor, half Nederlander. Hoe belangrijk is het dat die strijd er weer is? Uh, nou, voor, als je kijkt naar uh, het belang voor het schaatsen op zichzelf... dan denk ik dat het heel belangrijk is. Ehm... Uh... Ja, die strijd is op zichzelf gewoon het allerbelangrijkste. Um, en dat wij dan als Nederland heel veel winnen, dat is dan heel uh, mooi meegenomen. Um, en ja, al, er is geen strijd als er ook uh, wel eens wat gewonnen wordt door de Noor natuurlijk. Dus uh, dat, ja, ik denk dat het wel mooi is. Ja, mooi nieuws voor jou ook, want jij bent volgend jaar de bondscoach van uh, de Nooren. Uh, ja. Ik kan me voorstellen dat je eigenlijk al met niks anders bezig bent nu... en dat je ook anders kijkt uh, met een nog andere blik dan anders. Uh, nou, dat, dat is niet helemaal zo. Ik heb mij... Uh... Volgens mij valt de verbinding uh, daar weg. Ben je er weer? Bjarne Rutje, die spreken wij. Hij is de nieuwe bondscoach van de Noorden. Was dit seizoen de assistent van Jack Ori, Maar helaas is de verbinding verbroken. Hij gaat dus volgend jaar aan de slag als de bondscoach in Noorwegen. Nadat hij dus een tijdje in de keuken heeft kunnen kijken... van de succescoach Jack Ori. En hij heeft ook een talentvolle groep onder zich. Want de wereldkampioen junioren Alendaal Johansson... komt ook uit Noorwegen dan stel ik voor dat we toch maar doorgaan met onze top 5. Op nummer 4 de wedstrijd van het bijna 130-jarige Sparta... en het vandaag 118-jarige geworden Ajax. Nummer 4. Ja, dat is echt een klassieke voetbalmoeting natuurlijk. Richting de eerste paal en hier is het Kramer die scoort. Blijft rustig, schiet zelf en schiet een schitterend Oh, Wat een mooie goal, dat is de 1-4. Michiel Kramer met 1-0 en een uh, saluut richting het Ajax-publiek. Dat wordt hem niet in dank afgenomen. Ajax valt even over Sparta heen in deze fase. Het is 1-3 geworden. En Kerstvers International Justin Kluivert maakt hem. Al met al een makkelijke zegen voor Ajax op een zonnig sparren. Ja, waar Ajax misschien stiekem nog een beetje hoopt op de titel. En vecht voor wat titelkansen. Sparta tegen de degradatie en dan zijn de punten vanzelfsprekend hard nodig. En om wedstrijden te winnen moet je scoren. En laat dat nou net het beroep zijn van Michiel Kramer, de spits van de Rotterdammers. Matthijs Westraten trok naar het kasteel en ging mee in het spoor van Kramer. Ja, Sparta zo'n club waar ook als het even wat minder gaat... de mensen toch blijven komen. Hè? Overal vandaan, natuurlijk uit Rotterdam. En wanneer? Ik hoop dat ze winnen, uiteraard Sparta. Maar ja, als je ziet het kwaliteitsverschil moet je eerlijk zijn. Maar ze komen zelfs uit Engeland. Wat doe je doing hier? Come een couple of matches over over. En we thought Het is tegenwoordig de club van Michiel Kramer. Een paar maanden geleden nog man van Zuid. Althans, is dat nooit echt geadopteerd natuurlijk, maar hier wel hoor. Ze zijn blij met hem. Nou, ik had eerst uh, mijn bedenkingen ook wel. Oh, ja? Ik, ik, ja, ik denk zouden we wat hebben aan Michiel Kramer. Maar nou, in samenwerking met, uh, met muren, ik denk dat het best wel uh, met elkaar best wel wat kan worden. Hoe is dat eigenlijk met jouzelf, Michiel? Je zit op je plek hier, hè? Uh... Lijkt het me zo. Nee, ik voel me vrij goed. Dus dat is wel, uh, wel belangrijk. Maar ik vind het belangrijker dat we punten pakken. En dat hebben we nu uh, tot nu toe redelijk goed gedaan. Ja, Kramer wil van zijn eigen individu eigenlijk niet zoveel weten. Dat teambelang, hè, daar gaat het om. Ja, daar gaat het hier om of ik goed in mijn VLCA of nee. Het gaat erom dat we Sparta Hand in de eredivisie houden. En uh, ja, daar zou je nu hard mee hebben. Voorzitter Rob Westerhof, Hij is helemaal in zijn nopjes met Kramer hier op Spangen. Ja. Ik, ik zie aan hem ook, als ik als bij een training kom kijken... dat hij het gewoon naar zijn zin heeft. Ook in de samenhang met andere spelers. Dat er een klik is tussen hem en een aantal spelers. Muren bijvoorbeeld? Ja, muren voor haar. Ik bedoel, dat zijn spelers die op een goed ogenblik... dat, ja, dat gaat goed samen allemaal. In de, in de. En dat is toch heel belangrijk, dat je in een team zit... Waarin je het kan, kan vinden met spelers. Ja, ja. Ja. Is dat dan toch het neusje van dik advocaten-trainer?. die dan toch het neusje heeft. Ja, om, om zulke spelers naar zich te toe met, te trekken? Met ook, met, met ook Fred Grimmekkor-Pot. dat men die spelers kan aantrekken en ook kan zien wat er in samenhang in een team kan ontstaan. Ja, dat team dat stond vandaag dus tegenover Ajax. En zo slecht ging het nog niet. Althans, in die eerste helft. Een aantal kansen voor Sparta. Het ja, is ook een manier om te laten zien door Sparta... dat het niet van plan is om hier uh, een bijrol te spelen... op het feestje van Ajax. En dan is daar zo waar Michiel Kramer. 31ste minuut. Michiel Kramer met 1-0. En een uh, salut richting het Ajax-publiek. Dat wordt hem niet in dank afgenomen. Dan maak jij die goal. Dan denk ik, er kon wel eens iets heel geks gaan gebeuren hier vandaag. Had jij dat ook? Ja, ik denk dat de eerste helft goed speelde. Dat we uh, veel strijd leverden, veel passie. En mijn vlag ook nog uh, redelijk voetbal. En dat, uh, ja, dat ging goed. Maar Sparta geniet maar iets meer dan een minuut van die voorsprong. Want daar zijn de doelpunten de van Ajax. Oh, oh, oh, Wat een mooie goal. Dat is de 1-4. Hij schiet er ook een vrije trap op schitterende wijze in. Bijna het wordt uiteindelijk... Twee, vijf. Afgetekend alsnog, Michiel. Die, doepen, die, die gingen gewoon veel te snel achter elkaar. En dat, uh, het vertrouwen wordt dan minder bij ons. Het vertrouwen bij hen wordt dan niets meer. En dan uh, ja, wordt het vijf in. Ja, en wat is dan de belangrijkste les nou vanavond voor jullie? Nou ja, in principe gaat het gewoon... Uh, dat wij als wij, wat, als wij uh, brengen wat wij het eerst hebben gebracht... Ja, dan gaan wij sowieso wedstrijden winnen, dus daar ben ik ook niet bang voor. Dus in principe gaat het erom dat wij uh, dat de hele wedstrijd volhouden. En, uh, uh, er zijn niet alle ploegen net zo goed als de Ajax, dus uh, daar ik me ook niet druk om. Nou, hebben we vandaag kunnen zien dat jullie grootste kracht misschien wel de geestdrift is? Nee, maar dat moet het ook zijn. Want dat gaat uiteindelijk om dat wij punten gaan pakken en dat moeten we met z'n allen doen. En dat moeten we als één team uitstralen. Alleen, dat hebben we de eerste wel, uh, wel gedaan, de tweede helft ook wel, alleen ja, dan is de score gewoon... Uh, hij ja, valt er minder goed uit. En dan uh, ja, krijg je hier in de tweede helft uh, ja, best, best wel makkelijk de goals tegen. En dan uh, is het zonde. Hoorde Michiel Kramer, de spits van Sparta. Hij scoorde dus, net als zijn collega aan de andere kant... de 34-jarige routinier Klaas-Jan Huntelaar. Jan Bavink, die is uh, netjes blijven zitten. Onze huisdata-analyst. Ja, um, over Kramer kunnen we niet heel veel zeggen. Hij heeft uh, drie keer gescoord in vijf wedstrijden. Mm -hmm. Maar dan de Ajax-spits, 34. Ja. Net als Van Persie, op leeftijd, is hij in vorm... Nou ja, in principe, als je zijn cijfers ziet, doet hij het helemaal niet slecht. Elf doelpunten, clubtopscorer van Ajax, loopt 1 op 2. Zijn laatste vijf duels, vier treffers. Dus wat dat betreft gaat het eigenlijk prima met Huntelaar. Ja, toch is er kritiek, met name ook vorige week. Hij staat bekend om zijn scherpte in de 16. Ja. Hè? Eigenlijk wordt er uh, al jaren gezegd... niemand zo'n killer in de 16 als Klaas-Jan Huntelaar. Mm -hmm. Maar is dat inderdaad een beetje minder geworden? Is dat terechte kritiek? Nou ja, er is een statistiek waarmee je dat een beetje kan, uh, kan staven. Dat is expected goals. Legaard. Daar hebben ik het al eerder over gehad. Mm -hmm. uh, wat eigenlijk is, uh, via expected goals... krijg je schoten een kwaliteitskeurmerk. Ze schoten vanuit het verleden. En dan is eigenlijk de, wordt er gekeken hoe groot is de kans... dat een vergelijkbare poging op dit moment in de goal vliegt. Dus eigenlijk kijken naar het gemiddelde van het aantal schoten... hoe groot is de kans dat er een doel moet opleveren. Nou, bij Huntelaar staat hij qua expected goals op bijna 17. Uh, en hij heeft er maar 11 gemaakt. Dus daar loopt hij op achter. Dus een gemiddelde spits zou eigenlijk meer doelpunten maken... dan wat Huntelaar nu heeft gedaan. Dus wat dat betreft loopt hij zeker daarop achter. Dus zou je ook kunnen zeggen dat die scherpte er een beetje af is aan de andere kant, hij creëert die kansen wel voor zichzelf. Hij staat er, hij kiest het goede moment op te schieten. Dus de kans is ook groot dat het uiteindelijk weer wat beter wordt. Uh, maar, andere statistiek die daar ook iets over zegt... is uh, grote kansen, en die uh -huh. hij mist. Een grote kans wordt bij ons gekwalificeerd als een poging 1 op 1. Dus 1 op één op de keeper, of dicht bij de goal. Daarvan heeft hij er 33 gehad, het meeste van alle spelers. Dus dat is positief. Maar ook 23 gemist. ook dat is het meeste. Dus hij mist inderdaad veel meer grote kansen dan dat hij vroeger deed. Dus die kritiek, die snap ik ook wel. Ja, hij wordt altijd geroemd om zijn spel in de 16. Is het nog wel een echte Hunter? Ja, daar is hij wel echt op gevaarlijkst. Van zijn uh, gevaarlijkst. <coughs> hij schoot 76 keer binnen de 16. Alleen weg, hoor ze heel dit seizoen vaker. Dus daar moet je hem benutten. En dat doet hij ook dus redelijk. Alleen kan het toch allemaal iets scherper. Ja, drie goals uit de vrije trappen vandaag op het kasteel. Komt dat vaak voor of is dat in die zin toch een historische middag op historische grond? Nou, zeker. Het is eigenlijk wel historisch. Wij, uh, wij houden die data bij sinds het seizoen 2006-2007. Dus toch al een aardige poos. En sindsdien is het uh, nog nooit eerder gebeurd. Dus uh, je kan het historisch noemen. Ja, bij Ajax wisselen Sieg en Schöne de vrije trappen af. Als je wil scoren, wie moet je hem dan laten nemen? Dan zou ik altijd Lasse Schöne achter de bal zetten. <laughs> ja. ja, sinds uh, sind Sieg bij Ajax is, dus afgelopen seizoen... Uh, heeft Sieg er 55 genomen. Uh, drie doelpunten daaruit. En Schöne 35 met vijf doelpunten eruit. Dus elke zeven vrije trappen van Schöne leveren een doelpunt op. Terwijl het bij Ziek 18 is. Dus uh, ik zou altijd voor Schöne kiezen. Ja, zullen we dan ook nog even kijken naar de vrije trappenkoning van de eredivisie? Mag ik je daarmee overvallen? Ja, zeker. In diezelfde periode dus, dus de afgelopen twee seizoenen... heeft Labiat het minste vrije trappen per doelpunt nodig. 5,5. En Holla staat op 6,2. En dan komt Schöne. Dus Schöne zit wel in de top drie... maar Labiat is op dit moment echt de beste. Goed, dank voor nu, Jan. We horen je zometeen nog een keertje in de top 5. Dan gaan we praten over FC Twente. Dan gaan we nu verder met de nummer 3. Nummer 3. Ja, het zijn de laatste meters voor Jeffrey Hellings... die de eerste man hier in de Grote Prijs van Europa op zijn naam gaat schrijven. Hij trotseert de kou en hij verslaat hier Cairoli. De bullet doet het weer hier in Halkenswaard. Wat een mooie show voert hij hier weer op in de Valkenswaard. Laat zien dat hij en alleen hij hier de allerbeste is. Koploper na twee Grand Prix met zes punten voorsprong. op Roli in zijn tweede weer van 2018. Waar houdt het op voor deze man? Na zijn zege in Argentinië heeft motocrosser Jeffrey Herlings in Valkerswaard... dus ook de tweede Grand Prix van het seizoen gewonnen. Op indrukwekkende wijze, want Herlings had een lange inhaalrace nodig om aan de kop te komen. Op zich was het goed weg, maar van binnen waren er een paar iets beter. En die duurden me naar buiten, dat met ik meer meters moest rijden. En toen uh, pas sinds plek uh, 8, 9 uh, moeten komen. En dan uh, in dit veld naar voren moet rijden, is dan eerst al niet makkelijk. En dan, uh, ja, dan moest je nog een inhaalrace van 12 seconden op Tony. En dan voorbij en wegrijden. De dus, uh, was wel speciaal. Ja, dat was Herling zelf. We hebben nu contact met zijn coach en viervoudig wereldkampioen Joel Smets. Joel, goedenavond. Nee, goedenavond. Is er even een moment geweest vandaag dat je dacht, ja, het zit er toch niet in? Ja, de eerste. De tweede reeks was ik er vrij gerust in dat Jeffy het, het gat nog wel kon dichten. Maar de tweede reeks, zoals hij net zelf al aangaf, euh, ja, werd hij in de start een beetje naar buiten gedroomd. En ja, was hij toch echt, euh, zat hij er niet echt in de top 3 of top 5 bij. En euh, dan heeft het hem wat tijd gekost om euh, zijn weg naar voren te maken. En op het moment dat hij tweede werd, ja, dan was het gat inderdaad 12 seconden. En, en ja, dan begin je een beetje hetzelfde te over tijd. Er is er nog zoveel. Eventueel kan hij terugnemen per ronde. En dan, ja, dan dacht ik dat het niet zo vlot ging gaan dan dat het uiteindelijk gegaan is. Ja, precies. Hij had nog 19 uh, minuten en twee rondjes... Uh, om dat gat te dichten, en dat doet hij dan vervolgens. Uh, zit het nou slechts in mijn hoofd... of heeft Herlings in deze klasse toch wel enigszins de neiging... minder uit de kwalificatie of de start te komen dan in het verleden? Ja, nou, dat valt wel mee, maar het, het, probleem, is niet, uh, het probleem ligt eigenlijk niet bij, Ge bij Jeffrey. Maar eigenlijk, uh, Antonio Cairoli is heel zijn carrière eigenlijk uh, bekend om zijn blitzstarts. En dat is, dat is iets waar dat we al uh, de afgelopen twee jaar met Jeffrey ook uh, heel veel op, op hebben geoefend. Want begin vorig jaar was het nog uh, een stuk minder met de starts van Jeffrey. Maar eigenlijk is uh, ja, de gemiddelde starts ook in de voorbereidingswedstrijden, ook in Argentinië, uh, viel het best mee. Maar, uh, ja, we hebben gisteren pech gehad in de kwalificaties met Jeffrey. Dat we een, uh, ja een klein probleempje hebben gehad... waardoor Jeffrey eigenlijk in de kwalificaties pas negentiende werd... waardoor hij eigenlijk ja, uh, pas als negentiende zijn plaats mocht kiezen aan het starthekken. Wat natuurlijk een, minstig, een minder gunstige plaats oplevert... waardoor eigenlijk vandaag uh, hij ietsje minder uit het startgewoel kwam. Maar moest hij op zijn, laten we zeggen, normale plaats hebben kunnen starten... Uh, dan had hij er denk ik wel uh, korter bij gezeten. Dus uh, ik ga ervan uit dat hij de volgende, de volgende wedstrijden... Uh, dat hij er in de start beter gaat bijzetten... En uh, dat die, ik hoop tenminste dat hij niet elke keer het uh, zo spannend gaat maken... of, uh, of, of zoveel voorsprong eerst moet prijsgeven. Ja, ik begrijp het. Um, um, je zegt iets fascinerends. Cairoli is, is een bliksemstarter al zijn hele carrière. We trainen daar veel op met Jeffrey. Waar zit hem dat dan in? Wat moet Jeffrey dan beter doen? Ja... Best iets, uh, bij ons is best iets gecompliceerd. is natuurlijk een, een, een subtiel samenspel van uh, die koppeling los, loslaten... het gaswendel opendraaien, uh, de juiste gewichtsverdeling op die, mo op die motor... en op het juiste moment schakelen. Maar dat gaat allemaal zo, uh, zo snel. Dat zijn allemaal fracties van seconden. En dat zijn op een bepaald moment ook ja, automatismen. Moeten dat zijn. En, en er zijn gewoon jongens uh, bij ons in de sport... Die, die, die daar net iets beter in onderlegd zijn... of die die auto automatisme uh, van nature uit net iets meer hebben. Ik denk dat nou je ook, ja, vergelijk het misschien met, met, met atletiek... waarbij je 100 meterlopers hebt die, die heel snel uit de startblokken schieten... en een iets minder, tra uh, iets minder snel einde hebben en net omgekeerd. En ja, eigenlijk kan je het daar misschien uh, nog wel best mee vergelijken. Ja, zou je kunnen zeggen dat zijn succes van de voorbije jaren... in de lagere raceklassen hem... Uh, nou niet lui, want hij is natuurlijk niet lui... maar wel als het gaat om de start een beetje lui heeft gemaakt misschien. Dat daar de focus ook nooit echt heel hard voor nodig is geweest. Want ja, zo goed, zo dominant, ik win toch wel. Oh, dat, dat, dat, zo, heb ik het, zo heb ik het eerlijk gezegd zelf nog niet bekeken. Maar ik denk, uh, ik denk dat Jeffrey ook in het verleden altijd wel gebeten is geweest om, om goed te kunnen starten. Maar inderdaad, zijn overwicht was in die, uh, die jongere klasse, was, was zo groot. Dat hij er zich inderdaad wel minder zorgen heeft om gemaakt. En, en hij dacht, uh, misschien heeft hij dat wel een, inderdaad een beetje onderschat. Daar hebben we het vorige winter uh, ja, uitgebreid met hem over gehad. Uh, inderdaad, dat hij die, die, die tegenstand misschien wel onderschat heeft en hij, dat hij wel ervan uitging dat hij met die zwaardere motor dat die eigenlijk uh, ja dat die wel ging wegkomen met die start maar als je dan tegen jongens komt die die negen keer wereldkampioen zijn zoals Antonio Cairoli en die bekend staat op zijn blitstart ja dan moet je daar toch even voor gaan zitten en een beetje aan werken en dat hebben we dat hebben we gedaan en eigenlijk uh, tot nog toe uh, ja, met bevredigende resultaat afgezien van vandaag maar dat, was dan, dat had dan een andere reden die ik zo net heb uitgelegd ja Um, als je dan kijkt naar um, hoe Jeffrey het doet... en dat hij erin slaagt, uh, vandaag tot twee keer toe om zo'n gat te dichten... en ook nog eens een keer razendsnel. Wat, wat zegt dat over de grootsheid van, van Jeffrey? en Zeker ook als je het afzet tegenover die negenvoudig wereldkampioen... overigens een ploeggenoot. Ja, vergis je niet. Um, Antonio Quairoli, ja, is, is is een beetje... Voor de motorcross. ik denk wat, wat, wat, wat een de Johan Cruijff voor het voetbal was bij jullie. Uh, dat is echt een absolute legend, een absolute wereldtopper. En als je ziet dat, dat, dat Jeffrey daar dan eigenlijk nog bijna, moeten we zeggen, spelenderwijs uh, die achterstand dicht rijdt en dan daar nog van weg rijdt. Dan denk ik, ja, dat ik al heb aangegeven wat je, hoe je moet, hoe je Jeffrey moet inschatten. Hij is ja hij is momenteel fysiek zo sterk. Uh, hij draait al jaren mee in die MX2-klasse. Maar hij heeft nu eigenlijk zeg maar, zijn workload nog een beetje opgeschroefd. En en ja, nogmaals, hij is fysiek zo sterk. Hij recupereert zo snel. Uh, ja, dat hij, uh, zoals we vandaag gezien hebben, dat hij in die tweede reeks echt uh, grote helden zoals Antonio Cairoli toch het nakijken kan geven. Ja, hoe, hoe reageert zo'n Caroli daarop? Ja, die is natuurlijk niet dom, hè? Anders word je geen negen keer wereldkamer. Nee. Die is niet alleen rijtechnisch sterk, die is niet alleen fysiek ook goed, maar die, die, die, is ook wel, die heeft ook wel de nodige sportieve intelligentie. Dus uh, ja, die gaat naar buiten uit, gaat die natuurlijk zo'n ontgoocheling uh, niet tonen. Maar u mag van mij aannemen. ja, Ik ben zelf ook enkele keren wereldkampioen geweest. U mag gerust van mij aannemen dat hij daar niet vrolijk van is. En dat hij niet goed slaapt. En we merken dat ook in de wedstrijden. Dat, uh, ja, dat hij niet gewend is van als hij een voorsprong van 12 seconden heeft. Dat iemand dat gat eigenlijk nog zeg maar, vrij makkelijk zelfs dichtrijdt. Dat is iets dat voor Antonio Cairoli een, een situatie die voor hem nieuw is. Die heeft hij in zijn carrière eigenlijk zelden meegemaakt. En daardoor ja, komt hij onder druk te staan en dan om uh, uh, twee weken op rij, of twee keer op rij, twee, twee Grand Prix op rij... op die manier geklopt te worden door, ja, door de jonge garde... dan uh, ja, dat doet dat niet deugd als negenvoudig wereldkampioen. Dat kan ik je nageven. Nee. En aan de andere kant is dat een seizoen lang is... en dat Antonio Caroli weet dat de beslissing niet valt in race 2. Is dat ook misschien nog een van de verschillen tussen hem en Herlings? Ja, maar daar zijn wij natuurlijk ook goed mee bezig. Hè? Uh, wij gaan ook absoluut niet zweven. Wij zijn blij met wat we hebben. En uh, we zeggen, de punten die we hebben, die gaan ze ons niet meer afnemen. Maar wij, uh, wij blijven met de voetjes op de grond. En we weten dat het seizoen nog heel lang is. En uh, wij prenten constant ook uh, Jeffrey in dat eigenlijk. Uh, dat deden we voor het seizoen al. Van zeggen van, oké, okay, de grootste tegenstander van Jeffrey is Jeffrey zelf. En dat is denk ik nu ook uh, al die wedstrijden al gebleken. Hij is uh, internationaal de snelste. Hij is uh, fysiek de sterkste. Gebleken. Uh, dus ja, we moeten gewoon met de voetjes op de grond blijven. Hard ja, blijven, fit werken. blijven en, Ja, fit blijven ook. Ja, fit blijven, vooral heel gefocust blijven om inderdaad geen fouten te maken en, en, het, en het seizoen vrij te kunnen doorkomen. Ja, wat, wat veel mensen denk ik niet weten um, is dat ze weliswaar teamgenoten zijn, maar dat er toch een scheiding is aangebracht. Hoe zit dat? Ja, inderdaad. We hebben op een gegeven moment, uh, ja, een Antonio Cairoli, veelvuldig wereldkampioen, die heb, je, die heb je in je stal. Um, en maar die mens, ja, die, die, die is op, op een gegeven moment is hij ruim de 30 gepasseerd. Hij was toen 32. En uh, dan denk je, ja, dan ga je als, uh, als merk, als KTM zijnde, dan zijn we toch op zoek gegaan naar een beetje aflossing van de wacht. Dat lijkt me de meest logische gang van zaken. Dus wij hebben dan, uh, wij hadden met Jeffrey Havings in die MX2-klasse hadden we eigenlijk al goud in handen. En uh, ja, we hebben hem dan uh, overgeheveld naar die MX1-klasse of de logische stap zet met de leeftijd, zeg maar, en met zijn ervaring. Maar uh, ja, dan blijkt dat eigenlijk, uh, die oude diamant die daar nog zit, dat die nog best een beetje schittert. En dan, uh, dan kom je natuurlijk op een gegeven moment met twee van absolute toppers in dezelfde, in dezelfde stal te zitten. En dan moet je natuurlijk, ja, dan moet je je daar een beetje gaan organiseren, want uh, ja, ik heb nogal tegen mensen gezegd, je kan die mensen, je kan die twee jongens niet elke dag eten geven uit hetzelfde bord. Nee. Want dan, dan, dan daar, daar komt hij wel van. Dus wij hebben daarop, uh, wij hebben daarop geanticipeerd en we hebben, zeg maar, maar binnen onze overkoepelende structuur... hebben wij eigenlijk twee aparte structuren gecreëerd... waarbij we eigenlijk, ja, los van elkaar... toch samen kunnen werken, zeg maar. En ik, ja, ik noem het ooit ook een, een landrelatie... living and part together... Ja, we verdedigen, allebei de, we verdedigen allebei de kleuren van dezelfde werkgever. Maar toch ze, werken ze eigenlijk met aparte structuren onder die koepel, zeg maar. Ja, zodat ze elkaars optimale concurrenten kunnen zijn. Goed, Bezien. we gaan uh, afwachten hoe het verder dit seizoen gaat verlopen. Maar de punten in de tas dus voor Jeffrey Halings. Dankjewel. Uh, en dat zeg ik tegen zijn coach, Joël uh, Smets. Graag gedaan. Voor de nummer twee gaan we naar Montreal... waar het met de emoties van de Nederlandse ploeg alle kanten op schoot... bij het wereldkampioenschap shorttrack. Nummer twee. Als knecht gaat pompen... Met die rechterarm dan begint de En is stap te verzuipen. Oh lekker! Wat een heerlijke zigzagactie in twee bochten van vier naar twee. Niet stilvallen. De Nederlandse vliegen eruit. Goud Korea, Zilveren Nederland, brons Canada. En Nederland gaat vierde worden. En dat een pijn. Wat? De langs. Kijk kijk kijk. krijgt trap door en gaat toch een medaille pakken in Montreal. Het ongelooflijke. Ja, net als bij de Olympische Winterspelen was er bij het WK reden tot vreugde bij de Nederlandse short trackers. Maar valt er ook een heleboel na te praten over dingen die niet liepen zoals gewenst. Uiteindelijk staat de teller op één keer zilver en één keer brons. Edwin Cornelissen maakt de balans op met de hoofdrolspelers. Daar komt Lara van Ruiven aan. En alles komt dan toch nog behoorlijk goed met een zilver medaille. Brons Canada, zilver Nederland. De dames sluiten af met relay zilver. En onder hen twee Individuele medaillewinnaars van Pyeongchang. Natuurlijk Olympisch kampioenen. Suzanne Schulting. Die veel meer van dit WK had verwacht. Maar ja, de griep. Is het dan met dit zilver in handen eindgoed al goed? Ja, eindgoed al goed. Natuurlijk ja. had ik gehoopt dat de uh, duizend meter gewoon uh, allemaal wat beter zou gaan. Maar uh, ja, ik was gewoon niet goed genoeg vandaag. En uh, gewoon niet, niet fit genoeg. En, uh... Alles aan gedaan, maar uh, ik ben heel erg blij dat we zilver hebben gehaald op de relay. Het is het einde van het seizoen meteen ook voor jou natuurlijk. De laatste race gereden. Wat een krankzinnig seizoen moet het geweest zijn. Ja, heel krankzinnig seizoen en ik moet zeggen dat ik uh, blij ben dat we nu even vakantie hebben, dat we op zit. Even alles binnen laten komen en nu echt even genieten en rust hebben. En, uh, ik moet zeggen dat ik daar wel heel erg naar uitkijk. En Yara van Kerkhoff, de vrouw van het verrassende zilver in Pyeongchang. Komt er individueel niet echt aan te pas tijdens dit WK, maar vertrekt uiteindelijk toch ook met relay zilver?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 Ja, klopt. Ik ben twee keer acht en een keer negende geworden. Best wel stabiel. Maar liefst heb je natuurlijk een uitschieter met een uh, finale plek en een medaille. Dus. Uh, ja, het had er echt wel in gezeten. Maar net een paar kleine foutjes en uh, het lukt niet. Dus. Uh, ja, dat is jammer. Maar deze medaille is wel fijn. Daar komt Lim nog aan. Hamlen Lim, Knecht, Brons. Prima. Individueel behaald op de duizend meter. Na een eigenlijk mislukte toernooi. Want ook op de relay ging het mis. Dit is een uh, zwaar bevochten bevochte medaille, denk ik. Het, uh,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 Het gaat op zich wel goed, geen maar gewoon net elke keer tekort komt. Ja, dan is het natuurlijk al ontzettend balen. En dan gaat het op een gegeven moment ook in je hoofd zitten. En ik denk dat ik dat vandaag gewoon goed opzij heb kunnen zetten. Of is dat ook wel een beetje wat je misschien ook meeneemt uit Pyeongchang? Dat was misschien ook een beetje zo'n toernooi hè? waar je uiteindelijk meer van verwachtte. Ja, natuurlijk verwacht ik daar meer van, maar dat denk ik niet. Ik heb gewoon hier weer, weer Blanco gestart en. De eerste dag ging best goed. En, uh, gisteren was het op zich ook niet, niet heel slecht. Maar het valt allemaal net niet je kant op. En dan, uh, ja, dan moet je wel zorgen dat je je hoofd erbij houdt voor de laatste dag. En, uh, ja, ja, ik denk dat ik dat gewoon uh, goed gedaan heb. Het zijn de laatste meters geweest van het seizoen. Wat voor seizoen was het voor jou? Uh, ik denk dat uh, het een hele goede, hele goede start was. En uh, World Cup 3 en 4 uh, brachten me niet uh, waar ik op gehoopt had. Maar uh, ja, desalniettemin uh, draaide ik echt een, een, een, een, een top-EK. Waar ik in principe... Uh, Heel veel uh, goede moed voor de spelen uithalen. En als je dan uh, op de eerste dag van de spelen uh, pakt, dan denk je dat het allemaal veel beter kan gaan natuurlijk. Maar als je dan uh, uiteindelijk met één zilver medaille naar huis gaat... dan, uh, dan baal je achteraf. Maar uh, ja, dat is ook een beetje hoe het toernooi in elkaar zit. Dus als je op de eerste dag een medaille pakt... Dan, uh, dan ben je die op de laatste dag waarschijnlijk alweer vergeten. Omdat het twee weken lang duurt. Maar uh, ja, ik heb wel leren beseffen... dat dat uh, natuurlijk ook gewoon nog steeds een bijzondere prestatie is. En dat ik daar gewoon blij mee moet zijn. En uh, ja, dit WK was niet wat ik, uh, wat ik ervan gehoofd had, maar uh, ja... Het, is wat het, is. het was een zwaar lang seizoen en ik ben blij dat het voorbij is. I can't stop thinking about you. Op nummer 1 in onze top 5, de strijd onder in de Eredivisie met een nieuwe Rode Lantaarn drager. Nummer 1. Roda vindt weer eens en verlaat de laatste plaats. Tweede voorkomt een nederlaag, maar. Het wint opnieuw niet. Ieder punt is op dit moment meegenomen. Je zult er straks maar één tekort komen. Want daar staat nu niet meer onder aan rode ESC, maar FC Twente met 19 uit 28. Het is bloedstolend spannend daar onderin. Het is al zo lang geleden dat wij wedstrijd gewonnen hebben. Dus uh, dat gaat ook in je kop zitten. Dat je iedere week weer opnieuw de rug moet rechten. Ja, dat je daar eens een keer voor beloond wordt. Dat is toch iets uh, waar je het allemaal voor doet. Het schiet niet hard op, hè. Ja, donkere wolken boven Enschede. Het gaat het dramatisch met FC Twente. Na de winst vandaag van Roda bij Nax en de Tuckers sluiten. De noodklok luidt de druk enorm. En dat heeft ook zijn invloed op trainer Gertjan Verbeek. Hij ergerde zich namelijk nogal aan de journalisten... na afloop van het gelijke spel tegen Willem II van zaterdag. Jullie doen er goed aan mee om, om de druk flink op te voeren. En zo, zo werkt dat in, in de voetballerij. Je, je hebt jouw telefoontje hier toch liggen? Dat is voor jou? Deze, deze is die voor jou? Hij staat wel aan? Ja, want je legt hem er altijd neer. Maar ik denk altijd dat als ik dan een stuk in de krant lees... dat je hem niet aan hebt staan. Want uh, Ik lees altijd wat anders dan wat ik zeg op de persconferentie. Maar dat is altijd schijnbaar toeval. Of dat is jouw interpretatie. Oké. Okay. Dus, maar waarom schrijft hij dan zo niet op? Nou, dat uh, kijk de persconferentie van vrijdag nog maar eens na. Dan kijk je even naar ja, je krantartikeltje wat je geschreven hebt. <laughs> dat is wel even wat anders. Maar dat geeft niks. Jullie hebben persvrijheid. Ja, een geïrriteerde verbeek dus. Ik heb contact met Leon ten Voorde, Twente Watcher van uh, Tubantia. Goedenavond, uh, Leon. Goedenavond. En uh, in de studio Jan Bavink uh, nog steeds onze data-analyst. Leon, was de kritiek aan jou gericht? Nee, ik kreeg wel heel veel appjes vandaag. Want iedereen ging ervan uit uh, dat het over mij ging. Maar het ging om een uh, collega Jeroen Kartijns van de Telegraaf. Maar die kritiek sloeg helemaal nergens op trouwens. Want ik was vrijdag bij de persconferentie. En Jeroen had daar een keurig stukje van gemaakt. Ik had hetzelfde stukje ongeveer. Dus ja, Verbeek is weer allerlei uitlucht aan het zoeken. En hij zoekt op een bepaalde manier toch weer het conflict... om de boel een beetje af te leiden. Maar ja, dit was weer een rare actie van hem. Ja, wat zegt dit over de situatie waarin Twente met Verbeek uh, is... Ja, dat de, dat de druk en de frustratie en de irritatie enorm groot is. Uh, uh, iedereen had uh, heel hoge verwachtingen toen, uh, toen Verbeek in oktober werd aangesteld. Hè. Het was toch een beetje, weet je, gezien door de publiek als de verlosser. de man die eindelijk uh, ja, bij de club terechtkwam, waar hij als kind op de tribune had gezeten. Het waren allemaal mooie romantische verhalen. Ja, in de praktijk blijkt het uh, heel erg tegen te vallen. En je kun je nu wel zeggen dat er sprake is, is van een uh, mismatch. Want uh, ja, Verbeet heeft inmiddels zijn krediet op de werkvloer uh, ja, uh, gespeeld. De is eigenlijk klaar. Ik durf dat niet uh, helemaal uit te spreken. De staf om, om hem heen, behalve Jan de Jonger dan, dat is zijn vriend die hij altijd meeneemt, ja, is eigenlijk klaar met hem. De medische staf is klaar met hem. Ja, het, is eigenlijk, uh, ja, uh, het is eigenlijk één grote chaos. En niemand durft door te pakken tot op dit moment. Ja, waarom is dat, denk je, dat niemand durft door te pakken? Ja, kijk, Twente heeft natuurlijk al een train op, op straat gezet. Eh, na acht wedstrijden werd, uh, werd uh, René Haken geslachtofferd. Daar was best wel veel verbazing, verbazing op op dat moment. Niet dat het heel goed ging, maar het moment na acht wedstrijden... terwijl hij hem, ja, een half jaar ervoor van uh, Jan van Assen een nieuw twee jaar contract had gekregen... ja, dat dekte toch wel heel veel verbazing. En sindsdien is het eigenlijk alleen maar slechter gegaan. Ja, en weet ook van, ja, als ik nu uh, het verbeet ga slachtofferen... Ja, nou, dan de slachtoffer de ik eigenlijk mezelf. Ja, dan ben ik mijn geloofwaardigheid ook kwijt. Dus bovendien ja, hangt er natuurlijk ook een, een financieel plaatje aan vast. Verweken het een contract van anderhalf jaar. Dus ja, er zijn heel veel beren op de weg. Maar eigenlijk weet iedereen dat het gewoon klaar is. Even een klein uitstapje naar Jan Bavink. Uh, want als het gaat over het slechte presteren van FC Twente... en laten we dan de periode Verbeek nemen. Ja. Hoe slecht is slecht? Nou ja, laten we eens kijken naar de laatste twaalf wedstrijden van, uh, van Twente onder Verbeek. Geen één keer gewonnen, uh, vier keer gelijk, of zes keer gelijk, zes keer verloren. En dat is voor het eerst in de clubgeschiedenis dat Twente 12 Eriwische wedstrijden op rij niet weet te winnen. Ze hebben nu na, na 28 wedstrijden 19 punten. Dat is het laagste ooit voor Twente, uh, zover in het seizoen. En daarnaast is Verbeek op dit moment de trainer die bij far de meeste punten per duel pakt. 0,56 als trainer van Twente. En bijvoorbeeld Haken die had in 72 potjes 1,3 punten per duel. Dus die deed het echt een stuk beter. Dus ja, statistisch gezien gaat het ook slecht met Twente ja zit, zit er ook veel tegen kun je dat ook uh, herleiden uit uh, de data ja zeker ik heb het net al even over expected goals gehad en dat is bij Twente ook wel interessant wat ja, betreft, ja, expected goals toch nog maar een keertje voor mensen die net inschakelen ja. he, prestaties uit het verleden geven eigenlijk aan ja dus de schoten uh, ja, uit groot? het verleden hoe grote Precies. kans is dat uh, dat een nieuwe schot een doelpunt oplevert uh, het heeft te maken met de hoek naar de goal uh, de afstand van de goal en kijkend naar de doelpunten die Twente maakt, lopen ze redelijk gelijk ermee. Dus ze maken evenveel doelpunten dat je ze van ze mag verwachten. Maar qua tegendoelpunten zit het wel wat tegen. 52 doelpunten tegen. En eigenlijk zou je gezien de kwaliteit van de schoten die ze tegenkregen, 44 tegendoelpunten mogen verwachten. Dus daar zit wat pech. Nou ja, laatst tegen Sparta bijvoorbeeld een keer. Tegen PSV een keer ongelukkig. Dus dat zit er wel bij. Maar ja, ja. uiteindelijk, Leon weet dat waarschijnlijk ook wel. Het is gewoon ook het spel echt niet goed. Ja, ja. kijk, en ongelukkig, daar kun je ook altijd weer vraagtekens bij zetten. Want tegen Sparta krijgen ze. Ja, Sparta had één schot op doel. Ja, die gaat er dan meteen in. Maar dat hoeft ook met de kwaliteit van de keeper te maken. En, uh, en met de rest van de verdediging. Dus ja, het is, het is heel mager. Die, die verdediging van 2020, die geeft zo makkelijk koolst uh, weg. Ze spelen bijna nooit op de nul. Ja, daar kun je als aanval. Ja, kun je, je daar bijna niet compenseren. Zeker niet als je beste speler en topscorer... als daarin gewoon niet fit is en moet spelen, maar wel op 70 Dat zag je gisteravond op tegen Willem II. Dan, dan heb je aan, aan je beste spelen ook niet veel. Nee, nou merk ik wel dat je er met een redelijk gestrekt been ingaat... als het gaat om uh, Gert-Jan Verbeek. Maar ligt het voor een deel ook niet buiten zijn schuld? Want jij ja, je hebt kijk, een spelersgroep, daar moet je mee aan de slag. En het niveau van de spelersgroep bepaalt voor een belangrijk deel... natuurlijk het succes van de trainer. En de trainer moet daar dan vervolgens zelf... Ja, en sausje overheen gooien. Hè? We herinneren ons onlangs de woede-uitbarsting van dik advocaat in de rust... die ervoor zorgde dat een totaal ander Sparta alsnog een overwinning pakte. Ligt het alleen maar aan verbeek of is er veel meer aan de hand? Nee, dat is natuurlijk een optelsom van, van, van, van dingen. Alleen een gestrekt been, ja, ik, ik schets alleen maar de situatie hoe die is. En uh, ja, dat is eigenlijk onze taak. Dus ja, dat lijkt alsof het een gestrekt been is. Maar dit zijn wel de feiten, natuurlijk met de Twente. Ja, en natuurlijk is hij opgezabeld met een uh, krakkemikkige selectie. Uh, aan de andere kant heeft hij in de winterstap maar hergehaald. Hij heeft ook uh, zich sterk gemaakt voor LM3. Die is, uh, ja, wat van iedereen zei van, doe dat nou niet. Want ja, die heeft een jaar niet gevoetbald. Zaterdag is hij geopereerd als een minister heeft nog geen wedstrijd voor kunnen spelen. Dus ja, dat, ja het is eigenlijk, er gaan zoveel dingen mis dit jaar in Enschede... dat ja, je kunt je bijna niet voorstellen als deze ploeg niet degradeert. Maar ja, goed, het, het klopt. Vanwege is terecht gekomen in een organisatie... waarin hij vanaf het eerste moment zei van... het is hier één grote puinhoop, het is een, een zooitje. Ze hebben 73 spelers voor drie, voor drie teams. Veel te veel, alleen maar kwantiteit en kwaliteit. Daar heeft hij natuurlijk ook mee moeten worstelen. Dat, dat, ja, dat klopt. Ja, uh, nu is het zo dat uh, ik heb begrepen dat Jan van Hals vandaag het stadion eerder heeft verlaten uh, onder druk van enkele, uh, onder begeleiding van enkele uh, stewards uit voorzorg voor zijn ja. veiligheid. Ja, klopt. Uh, gisteravond uh, eigenlijk was er was onder verwachting, was ook heel veel politie op de been, dat als het mis zal gaan, dat hij uh, ja, in Ernst geweest staan, de supporters zijn al vrij snel te de barricade. Tot dusver viel eigenlijk wel mee. Iedereen was toch wel een beetje verrast door de gelatenheid onder de supporters, alsof ze een beetje een murgenbeuk waren. Ja, gisteravond, toen Twente met centrum toen werd het wat romoerig eventjes. Maar het was ook al vrij snel ja, werd het weer in de klim gesmoord. En ja, na de wedstrijd toen, uh, ja, toen kreeg ik te horen dat toch van Hals uh, in de tweede helft zouden met zijn gezin het stadion heeft uh, moeten vlagen omdat er toch wat aanwijzingen waren dat er wat mensen voor de poort stonden. Uh, in het stadion zelf vond ik het eigenlijk uh, nog vrij rustig. Ondanks uh, ja, het hele zwakke spel van de assistenten. Maar ja, goed, dat de directeur natuurlijk uh, het, het stadion moet verlaten. Is te triest verloren. Maar dat is nooit goed te praten. Uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat lijkt natuurlijk nergens, nergens uh, naar. Maar. Eigenlijk, als je zag naar de politiemarkt die er was... Ja bleef, het, nou, nou, ja, bleef het eigenlijk nog wel rustig. Want ja, de supporters in Enschede, die staan er wel onbekend... dat ze bij het minst op grenzen voor de poort staan. En ja, betekent dus dat, dat ook dat je verwacht de voor de komende dagen... dat er wat gaat gebeuren? Um. Ik sluit het niet uit. Uh, uh, er is vandaag was er ook weer heel veel rumoer rond de club, heel veel geruchten. Uh, ja, de positie van Verhaals staat onder druk. De sponsors zijn toch ook uh, klaar met het, uh, ja, met het beleid van Verhaals, van van die uh, commercieel en technisch directeur is. Twee petten draagt hij. Ja, uh, Hem wordt verweten dat hij een uh, slechte selectie heeft samengesteld en dat hij geen leiding en sturing geeft, uh, geeft aan Dus Er is heel veel reuring. Dus ja. Het, het, zou deze, het zou de zomer weer wel kunnen gebeuren. Want bij deze club ja, wijst de geschiedenis uit dat het geen, geen dag rustig is. Nou, ben je natuurlijk een regionaal journalist. En ook regionale journalisten hebben objectiviteit. Of in ieder geval streven daar zoveel als mogelijk naar. Um, ik neem aan dat Twente toch ook ergens in jouw hart zit. Heel kort: blijft Twente erin of gaat ja, Twente eruit? Uh... Uh, Twente zit, zit in mijn hart, ja, maar ik maak me grote zorgen. Ik heb vorige week na de wedstrijd tegen de vorige derby gezegd... tegen Herakus, want Twente is vanavond gewichterdeerd. Um, Rond het ja, af... Ik, ik je, vrees het ergste. Je vrees het ergste. Dankjewel Leon Ter Voorde van Dagblad Tubantia. Dankjewel, Jan Bavink. Zometeen met het oog op morgen gepresenteerd door Mieke van der Wij. Fijne avond nog.